1 uur. Waterbalgemoet met het nws journaal In Sri Lanka geldt sinds het begin van de middag Nederlandse tijd een uitgaansverbod na de serie bloedige aanslagen van de afgelopen uren. Eerst waren er aanslagen op drie hotels en drie kerken in de hoofdstad Colombo en op andere plekken in het land. Daarbij zijn zeker 138 doden en ruim 400 gewonden gevallen. Uren later waren er nog twee explosies in de buitenwijken van Colombo. Volgens de minister van Defensie zijn de daders geïdentificeerd... maar hij zei niet meer dan dat het terroristische groeperingen zijn... die nog niet zijn opgepakt. Ze lijken zich te hebben gericht op katholieken, rijken en toeristen. Volgens het Franse persbureau AFP zijn er ook Nederlanders omgekomen... bij de aanslagen in Sri Lanka. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan dat niet bevestigen. Reisorganisaties Corendon en Thomas Cook laten weten... dat al hun Nederlandse klanten veilig zijn zegt geen Nederlanders te hebben ondergebracht in de getroffen hotels. Paus Franciscus heeft in zijn jaarlijkse paastoespraak stilgestaan bij de aanslagen in Sri Lanka. Hij veroordeelde de aanslagen als wreed geweld en zijn mee te leven met de slachtoffers. Verder riep Franciscus de wereld op om de wapens neer te leggen... en stond hij stil bij slachtoffers van conflicten wereldwijd. Zoals gebruikelijk is het Sint-Pietersplein versierd met Nederlandse bloemen... waarvoor de paus Nederland bedankte. In de Rotterdamse Waalhaven woedt sinds het begin van de middag een grote brand. Zwarte rook is in de wijde omgeving te zien. Die rook komt uit een bedrijfspand, meldt RTV Rijnmond. Het is nog niet duidelijk om wat voor bedrijf het precies gaat... en wat de oorzaak is van de brand. Over mensen aanwezig waren is ook niet bekend. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Het weer nog, de zon schijnt volop bij 20 tot lokaal 25 graden. Alleen op de wallen en rond het IJsselmeer blijft de temperatuur wat achter. Ook tweede paasdag is er veel zon en kan het nog een graadje warmer worden. Dit was het nws journaal ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op de N207 of aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom 3 kilometer met een half uur vertraging. En op de N208 Haarlem richting Sassheim, tussen Hillegom en Lisse 2 kilometer met ook daar een half uur op onthoud. Inmiddels is het parkeerterrein bij de Keukenhof helemaal vol. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. ZFM. Ja, ja, ja. ja. En dan zijn we dan weer hè. gezellig met de tweede ja, uur van Zandvoort ja. luncht. En het is zo gezellig hier. Ja, het is heel gezellig. We hebben ook visite. Ja? Ja, we hebben visite gezellig. O, o, o, Johan na? is bij ons aan tafel komen oh, zitten. Nou, daar gaan we straks, ja. dag, gaan we straks ja. mee praten met Johan. Toch? Ja, dat gaan we straks even doen. Want ja. Johan heeft wel iets bijzonders hoor. Oh ja? Ja, nou, ga je straks horen. Ik ben ontzettend benieuwd. Zou Harry Nak Ontzettend benieuwd. Nou, ontzettend. Ben je doen? Dan komt hij nog even. Ja, ik doe, ik doe Benny White nog even. En daarna gaan we met Johan praten. Wat een gezelligheid. Helemaal goed. Ja, dan komt werden net gebeld door een Barry White Waarom breek jullie Barry White af? nou? Nou, rustig. Draai hem niet naar het nieuws nog wel een keer. I can easily feel myself slipping. More and more away. the super world of my own. Nobody but you him, and me. We've got it together, baby. Alle Barry White fans. Hij werd voor het nieuws afgebroken. Ik denk, nou, laat ik eens aardig zijn. Laat ik hem gewoon nog een keer even opnieuw inzetten. Deze prachtige plaat. You're the first the last. You're my everything. Ik kwijt. Wat, wat zeg je? je uh, maar die moet... draait al door hetzelfde. Ik zit hem af, hoor. Wacht <laughs> nou eens even tot ik je microfoon opengezet heb. Zo te kletsen. Yeah. Hé, nou, Dolly de Pierik gaat een prachtig interview in afnemen, dames en heren. Met onze Johan. Ja, want uh, Johan is hier niet voor niets aan de tafel komen zitten. Uh, Roy, die vertelde mij dat jij iets heel bijzonders uh, hier naartoe hebt gebracht... en uh, je hebt me er net over verteld. Uh, is dit trouwens je eerste keer dat je hier uh, bij, het, uh, bij het Vintage Event bent? Nee hoor, dit is het uh, zesde jaar denk ik dat ik het hier kom. Het zesde jaar, oh, ja. oké. Okay. Dus je bent uh, al bijna vanaf het prille begin erbij. Ja, ja ik ja. hoor er helemaal bij. Ja, hartstikke bij goed. Maar je hebt dit jaar dus iets heel bijzonders meegenomen. Klopt. Niet zomaar een uh, Volkswagen bus, niet zomaar een kever. Maar uh, vertel eens, wat heb je in godsnaam allemaal uitgespookt, Johan? Nou, ik heb een uh, hele mooie T3 Doka gekocht. Dat is een uh, dubbele cabine met een laadbak... Ja. En ja, toen had ik het idee van: ja, ik wilde toch wel een weekendje mee weg. En ja. dat gaat moeilijk in zo'n uh, doka. En ik denk: van nou, ik koop er gewoon een transportenbus bij. En ik leg een uh, vrachtwagenschotel achterin. En ik uh, pas de achterste bus een klein beetje aan. Dat die erop kan. En dan een trailer. En, gewoon even een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus, een hmm, beetje ja. zo. En ineens heb je een heel andere auto. Ja, een beetje lassen, een beetje spetteren. En, uh, ja, een beetje slijpen. En dan. Uh, en je, je bent nu met, met deze auto hier naartoe gekomen? Met je kinderen, met je vrouw, met, uh, met de hele familie? Nou, en... mevrouw, en mijn kinderen zijn hier gewoon een dagje. Oh, die zijn een dagje. Ja, je staat ja, hier ja. in principe gewoon alleen. Ja, en uh, ja, je leert steeds meer mensen kennen, dus ja. je bent nooit alleen. Dat hebben we net uh, al van Michel gehoord, dat het eigenlijk één grote familie is. Hè? Dat iedereen een uh, goede band heeft met elkaar en ja. uh, elkaar helpt en doet. Ja, maar niks nodig, moet, alles kan. Alles kan. Nou, dat merk je hier ook echt op dat terrein. Er hangt een hele ontspannen sfeer. Ja. Maar uh, jij, hebt, jij hebt dus van die, uh, van die, van die bus gewoon een, een, een mini-huisje gemaakt, hè? als ik het zo hoorde. Ja, ja, dat is echt mijn, mijn paleis. Want wat, wat heb je er allemaal in, op en aangemaakt? Nou ja, in de, in de doka, dus de voorste auto, heb ik uh, van die, uh, die treasure luiken onderin. En die waren leeg. Ik denk, nou ja, daar kan ik wel een keukentje in maken. Dus dan heb ik een uitschuifbare keuken in zitten. aan de, de ene kant. Een uitschuifbare keuken? Ja, met een driepits gastel en een uh, wasbak. Dat meen je niet. En dan, aan de andere kant had ik nog een beetje ruimte over. Ik dacht, nou, daar ken wel een barbecue in. Dus ik schuif aan allebei de kanten een barbecue en een uh, keuken uit. En, uh, ja, en net als de, de, de achterste bus heb ik inderdaad ook uh, weer een uitschuifbaar gedeelte aan de achterkant gemaakt. Uh, dat daar een tweepersoons bed in zit. En dat ik wel gewoon en kan zitten en kan liggen. Dus ik hoef Jee. niet niks om te bouwen. Als ik het zat ben stap ik over de leuning heen en ik lig in mijn slaapkamer. Echt waar. Het ja. is ongelooflijk. Ja, je, je vertelt het. Ik hoor wat je zegt. En ik kan me zo moeilijk visualiseren hoe dat eruit moet zien. Dus uh, één ding. Ik kom straks. Jij bent nu bij mij op visite. Maar ik kom straks even bij jou op visite. Even Gezellig. kijken. Want ik wil het nou toch wel met eigen ogen zien hoor. Dat ik echt begrijp ook hoe, hoe je dat in elkaar gezet hebt. Maar je mag nou, nee, niet het tweepersoonsbed gebruiken. Wat, wat zeg je? Je mag niet het tweepersoonsbed gebruiken. <laughs> Waarom niet? Als ik een je moe bent. Zit gordijn er zitten ook gordijnen in, hoor. De kinderen zijn erbij, hè? Ja. <laughs> Trouwens, je vrouw is er ook bij. Dus er ja. kan niks gebeuren. En misschien Dat gaat allemaal goed. <laughs> Opa en oma. Opa en oma zelfs. Opa nou, nou, ook nou, ook nou dan maak ik geen ja. schijnvakantie, jongens. Nee. nee, maar goed. Dus, uh, u hoort het, hè, dames en heren. Het, het zijn niet alleen maar uh, gewone uh, Volkswagen kevertjes en busjes. Er zitten hele speciale uitvoeringen tussen. En wilt u nou ook graag naar die prachtige... Uh, eigen gemaakte... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, ja, roadtrain. Ja, ja, <laughs> ja, ja, geef er maar een nieuwe naam aan. Hè. Uh, Van Johan uh, willen komen kijken. Als u bij de ingang bent en u komt daar binnen, dan moet u linksaf en daar aan het einde in de binnenbocht, daar staat Johan, maar u ziet hem snel genoeg. Het is Niet een wit missen. met oranje bus. En nou ja, een hele aparte natuurlijk. Ja. En neem vooral een kijkje bij hem. Hij legt u graag uit hoe hij het gedaan heeft en uh, hoe alles in elkaar steekt. De deuren staan open. Hartstikke mooi. Johan, bedankt dat je hier even over wilde komen vertellen. Ben je er morgen ook nog? Ik ben er morgen ook nog, ja. Dus ik, uh, ik sluit morgen... af hier ook. Oh, Oké, okay. dus wilt... morgen kunt u ook nog even komen kijken. Ja, geen probleem. Oké, okay. dankjewel Johan. Graag Heel veel gedaan. plezier nog en misschien tot volgend jaar, hè? Zeker Met... weten. Weet ik veel wat voor creatie ja. je dan weer bij je hebt. Wie zal het zeggen? Wie We horen zeggen. het van je. Helemaal goed. Oké, okay, bedankt. Doeg. Dag. time. Even. Als je op een terrein staat waar allemaal Beatles staan, want Kever is ook Beatle, dan kan je natuurlijk de Beatles niet overslaan. Nee, dat kan gewoon niet. Dus valt daar een leuk plaatje van onze Fab voor. En dat heette uh, I Want Hold Your Hand. Jerry Lewis past ook bij deze autootjes. I'm on over baby, whole lot of In the corner, Ooh, huh? I'm oh, oh, a baby. baby, I got some moves out of the corner. We ain't faking, whole oh, lot of shaking going on. Yeah, I said shake, baby, shake. It. I said shake, baby, shake. It. I said shake, baby. Toen is natuurlijk een whole lot of shaking going on. Ja, zo so is het. En dit zijn de BGS, een van de meest meer recentere platen. Geweldig met mevrouwers. You win again. What a bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Mag ik uh? <laughs> even. Ik voor elkaar show is er niks bij. Dan uh, hier een kleine update van het regionale nieuws... Uh, van deze eerste paasdag. En dan meteen een oproep. Misschien zijn er mensen hier op het terrein uh, bij, in, in de Zuid... in Zandvoort-Zuid die hier aan mee willen werken. Want het kinderbeestfeest is met uh, spoed op zoek... Na maar liefst 30 touringcars. Weten jullie wat, jongens? Niet allemaal in die VW-busjes, natuurlijk. Dat wordt niks. Uh, met deze bescheiden vloot wil de Amsterdamse Stichting in juni duizenden kinderen vanuit het hele land naar artsen vervoeren voor een dagje uit. Het Kinderbeestfeest is een besloten feest voor chronisch zieke en of gehandicapte kinderen samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Het wordt georganiseerd door vrijwilligers van de stichting in samenwerking met andere partijen zoals de gemeente, artsen en de brandweer, ambulance en politie. Vrijdag 14 juli juni is het de bedoeling dat de stichting maar liefst 5000 personen vanuit diverse instellingen naar Arters gaat brengen. Maar hier heeft kinderfeestbeest hulp bij nodig. En daarom plaatsen ze oproepjes overal om het vervoer bij elkaar te krijgen. Wie kinderfeestbeest kan helpen in een zoektocht kan contact opnemen met de stichting via vrijwilligers en vervoer, apenstaartje... Kinderbeestfeest.nl De paasvuren, die vlak over de grens met Duitsland zijn aangestoken, zorgen door een oostenwind voor stankoverlast in grote delen van het land. Ook in Zandvoort is de brandlucht af en toe te ruiken. Er komen onder andere meldingen binnen vanuit IJmuiden, Zandpoort, Zaandam en Zwanenburg. En mocht u ondanks de lucht van de paasvuren toch brand vermoeden... kunt u natuurlijk altijd 112 in 2 bellen. La, zo laat de brand weer weten. In Nederland zijn vanwege de grote droogte de meeste paasvuren verboden. Even het volgende opzoeken. Dat heb je nog met papiertjes. Hè. Op, op internet gaat het allemaal veel sneller als je in de studio zit. De beschieting van een woning aan de Dr. C.A Gerkenstraat met een automatisch vuurwapen wordt door het Openbaar Ministerie behandeld als een poging tot moord. Bij het incident op 26 november van het vorige jaar raakte een 14-jarige jongen lichtgewond aan een hand. Hij lag tijdens de beschieting te slapen onder een raam van de belaagde woning. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen twee mannen die het openbaar ministerie verdenkt van de beschieting staat gepland op 9 juli. Zo bleek donderdag tijdens een proforma-zitting bij de Haarlemse rechtbank, zo meldt het Haarlemsdagblad. Dagblad. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag één persoon aangehouden bij de Lindestraat in Haarlem-Noord... De politie werd rond drie uur op de hoogte gesteld van een woninginbraak in de omgeving van de Bomenbuurt. Meerdere agenten trokken naar de buurt om een groepje daders te zoeken. Een passante leende haar fiets uit aan een agenten en uiteindelijk, uiteindelijk lukte het agenten om één persoon aan te houden. De andere mogelijke daders zijn niet meer aangetroffen. De vrouw van wie de fiets was geleend is bedankt voor haar hulp. Dan een laatste berichtje. De Prinsenbrug in Haarlem had vrijdagavond last van een storing. Sinds half zeven gingen de slagbomen niet meer omhoog. Een monteur is ter plaatse om het probleem op te lossen. Het verkeer moest omrijden via de Katerijnenbrug en om acht uur waren de problemen verholpen en kon er worden gereden over de brug. De storing heeft gezorgd voor een file voor het treinstation en agenten hebben het verkeer geregeld. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, tijdens de beide paasdagen is het ook prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en door iets meer wind vanaf zee wordt het morgen nog maar 20 tot 21 graden. Na Pasen blijft het aanvankelijk zeer warm voor de tijd van het jaar met 20, 22 graden. Wel komen er geleidelijk wolkenvelden voor en vanaf woensdag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Aan het eind van de week gaat de temperatuur weer omlaag, helaas. Dit was de Weervoorspelling volgens Rico Schreude. Wat had je niet?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 And so, and so do all and Mrs. Mrs. Jones. But it's much too strong To let it go now Well, it's time for us To believe leaving It hurts so much It hurts so much Inside Now she'll go home And I'll go mine Tomorrow we'll meet The same place, the same time Me and Mrs. Mrs. Jones Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Dat was dan uh, het heerlijke geluid van uh, Billy Paul. En uh, dat, dat heet natuurlijk me. And Mrs. Mrs. Jones. At the same place, the same cafe, And En dan, dat heet The Wall Street Shuffle. Ja, goedemiddag. Uh, Wil, dit is een interne mededeling. Wil iedereen de bonnetjes voor het brood inleveren? Nogmaals, herhaling: interne mededeling 1-2-3. Wil iedereen de bonnetjes voor het brood inleveren? Dank u. Ting-ting-ting. Ja, lekker even 10 Zie. en de Wall Street Shuffle. En uh, we staan nu nog steeds live met van Zandvoort op Vintage at Zandvoort. <coughs> In, op het zuider parkeerterrein. Het is echt geweldig. Lopen leuke mensen rond hier. En er staan hier vooral fantastische... Fantastische leuke auto's. Het is echt een lust voor het oog. Zeker als je een beetje van die vintage VW'tjes uh, houdt. Dan is het zeer de moeite waard om hier even te komen kijken. En het, uh, het, is, het weer is goed en het is gezellig. En wat wil je nou eigenlijk nog meer op eerste paasdag? Ja, dat weet ik niet wat je nog meer zou willen. Misschien uh, de grens opzoeken. Dit is Al Stewart. On the board.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 And slip away. Late last night, the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow. I thought I'd saw down in the street the spirit. Of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 Ja, dan ik hoorde onze Michel even de organisatoren straks zeggen van... Uh, ...wij zijn net een stel hippies hier. Nou ja, dan moet je ook maar eigenlijk even een hippie liedje hebben. Uit, uh, de, beroemde, <laughs> uit de beroemde flower power tijd. Allemaal bloemetjes in het haar en zo. Hè? Weet je dat nou? Zo lijkt het hier wel een beetje. Het zou zomaar woodstock kunnen zijn hier. Toch? Of niet? Ja, het zou zomaar kunnen. Als, het, als je goed kijkt, het zou het zomaar kunnen. Goed, not just a flower in your hair. Ik zit hier op mijn, op mijn, op, op mijn bankje. Gezellig. Ja. Nou, <laughs> Vertel, want je had ja, wat, wat leuk is bij Vintage in Zandvoort. Als, uh, als er bezoekers zijn geweest van de camping of de dagjesmensen. Want ze zijn al vanaf vrijdag hier uh, aanwezig. Hè, op het mooie parkeerplaats. En vanda, of, uh, vandaag zou normaal de laatste dag zijn. Maar omdat het paasweekend is. Is het een extra dag uh, erbij geplakt. Hè, op de maandag. Dus hartstikke leuk. Tot morgen drie uur is dit evenement. Dus heel Zandvoort mag nog steeds uh, komen kijken. Naar die mooie Volkswagen's. Hier op het uh, mooie terrein. Maar uh, Dolly, ik, ik heb even een goodieback gegeven. Uh, gescoord. En iedereen die uh, bij dit evenement langskomt met een auto krijgt een goodieback mee naar huis. Maar ik heb er even eentje voor Dolly geregeld. Ja, en uh, ik ben ook langsgekomen. Met ja, Je microfoon staat uit. Ja, ja mijn microfoon staat. maar Ze begint ook met te ook... praten. Dat nou, er wordt de... me wat gevraagd, Ruud. Ja, het zou wel heel ja. onbeleefd zijn om dan te zeggen van ik zeg lekker niks, want uh, de technieker die heeft mijn microfoon niet opengeschoven. Ja, wel in mond. Wil je er wel even bij blijven dan, uh, Jansen? Uh, ik ben ook met de auto gekomen. Maar niet met de Want ik moest meneer Jansen oprijden. Ja, ja zogenaamd. Ik heb ja, er een stickertje ja. opgeplakt. VW. Oh, en dan hoop okay. ik dat ze het dus nou, doen. Dus nou, wat ik heb voor je, Dolly. Dat ja. is misschien wel leuk om over, uh, over het merk van je auto te plakken. Uh. Ja? Een vintage uh, Weg met sticker. die pinda. Ja. Vintage Sandvoort <laughs> 2019. Ja, dus wel. ze krijgen een nieuw voor mooie sticker altijd. Ook altijd leuke pennetjes. Want dat is altijd wel leuk. Die goodies zijn toch altijd wel leuk om in je pennenbakje te hebben. En ja. waar, waar, waar de Volkswagen mensen niet uh, verberzen. Maar van dit, houden. Dit, uh, uh, die, die artikeltjes die erin zitten. Die zijn ook allemaal van mensen die dit gesponsord hebben? Ja, of, uh, ja, okay. ja. wat, wat uh, Vintage Sandvoort uh, doet. Wat die doet altijd, dan, uh, dan, voor het evenement. Uh, dat het, als het evenement plaats gaat vinden. Dan ja. doen ze altijd een oproep van ja heb je heb je wat leuks voor in de goodie bag ja stop het erin en ja. wat altijd leuk is natuurlijk het hele jaar zit vol met allemaal leuke evenementen van Volkswagen die zitten er ook bij dus alle mensen, evenementen die gaan komen ja, ja, van oh, okay. alle organisaties erbij en wat ook natuurlijk leuk is dit is natuurlijk leuk voor je kleinkind een een bouwwagentje een bouwwagentje ja Ah, oh, wat schattig. Maar ze sparen dus ook al die stickers, en die komen dan mooi op de busjes. Ah, oh, oké. Okay. Dus iedereen zet ieder jaar de andere sticker uh, op zijn busje? Ja. Oké. Okay. Oh, ja, ik zie je al op die raampjes. Ja, ja op die raampjes van nou, het, het evenement. Ja, ik zie dat iedereen ja. stickertjes op zijn raam En Soms uh, is er ook al een evenement die dan een bordje, uh, een bordje laat maken... en die dan ja. voor de nummerplaten wordt ge gemonteerd. Okay. Alleen maar tijdens het evenement. En dan sparen ja. ze die bordjes. Nou, ja, dat is handig bij snelheidscontroles. Is er zo'n bordje voor je nummerplaten? Nee, nee alleen tijdens het evenement, oh, oh, nee, natuurlijk. <laughs> ja, ik en maar, natuurlijk ook belangrijk het programmaboekje. Die trouwens ja. ook te vinden is natuurlijk op wwwvintage zandvoortnl Wat staat daarin, zei je? Uh, voor het het programma. hele programma, wat er nog te doen oh, het is. Het programma, Komeda, de spelregels natuurlijk voor de camping, ja? alle sponsors. Want uh, zo'n evenement, want vind dit het Zandvoort is een steekding. Kan niet zonder sponsor. Kan niet natuurlijk. zonder sponsor. Nee, natuurlijk wel, wel leuk om even te noemen. We, de Zandvoort heeft zijn eigen ijsje, hè. een waterijsje, ja? en uh, van Sanremo is dat. En uh, zij hebben hier. Uh, zij zijn hoofdsponsor van het evenement. Maar ja? ze staan hier ook op het evenement met hun, met hun lekkere waterijsjes. Mag je niet uh, zeggen. Nee, eigenlijk niet. Maar ze zijn wel je lekker. Met hun waterijsjes. Ja. Nee, dat mag je niet zeggen. Uh, ik, ik, ik ben zelf ook lekker. Maar, um... Dat mag je al helemaal niet zeggen. <laughs> maar in ieder geval, um, in een Volkswagen busje hebben ze de vriezer gezet. En verkopen ze die ijsjes uit, oh? de, uit een leuke Volkswagen. En een Zandvoort-ijsje. Een Zandvoorts-ijsje, een, een ja. Een waterijsje met allerlei lekkere waterijsje. smaken. Ja. En, en ook... Uh, dat mag je dus niet. Zeggen. Ja. En als we, als lekker smaken een knast... mag ik toch wel zeggen? Nee. Jongen, jongen, Met smaken. En, en met smaken. Een beetje een een met smaken. Stand, stand. Nou, ik, uh, gelukkig heb ik straks mijn eigen twee uur <laughs> en dan mag ik zeggen wat ik wil. Deel ja, Lekker, hè? <laughs> en tot slot. Vind ja. dit soort zand, want ik heb hem aan. Heeft een eigen t-shirt. Ja, en, en, uh, maar dan heb je het alleen op een... Oh, het zijn ze te koop. Die zou zijn ook zeggen. te koop uh, op, de, op de braderie. Want er zijn ook uh, leuke kraampjes op het evenement. Met allerlei leuke dingen. En ja. zometeen, het derde uur, hebben wij um, Jef de gast. En Jef is van de CVS vereniging. Ja, die en, hadden en, gisteren makrele gerookt. En ze hebben he? een heel mooi uh, bedrag opgehaald. Maar ja? vandaag zijn ze benenham aan het bakken. Ook voor het goede doel. Ja, dus uh, daar gaan we is, het zometeen uh, even over hebben. Dat is de ham en de worstjes, geloof ja. ik ook. He, van ja. Marcel Hoornema. Inderdaad. Die heeft ze beschikbaar gesteld. Ja, speciaal. Ik weet niet of ze lekker zijn. Ga ik ook niet zeggen of ze lekker zijn. Ze kosten niet veel in ieder geval. Ik zou hem even uit. aanswingelen. <laughs> Goed, de prijs nou. is rond de 2,50. En alles wat opgebracht wordt met de, met de verkoop van de broodjes... is voor onze eigen Zandvoortse reddingsbrigade. Kijk. Dus uh, misschien je, verdien je het op een dag weer terug... als je zo'n broodje hebt gehaald. Hè, ja, hoe, ja, je zou het met maar een, een beetje weer teruggehaald worden. Ja. Goed, genoeg reclame. <laughs> Zeker, dit was... Het.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 let your day natuurlijk Vriend! Alleen klopt met zijn vader Den Denkler, vader en friend you need, you need. De volgende plaat nog met kan draaien. Uh, speciaal voor een meneer die hier op een prachtige motor naartoe kan rijden. Ja. Nou dan moet je deze plaat zeker draaien van al die motormuizen. Ik zou zeggen, uh, zo zit onze eerste uur er weer op. Dolly, bedankt voor je bijdrage. Uh, Heel zomadee, graag gedaan. Zometeen gaat Roy van Duringen verder. Met een heleboel interessante gasten. Ik zou zeggen, fijne zondag nog. Fijne paasdagen. En uh, vanuit, wat en nog veel plezier met Roy, hè? straks ja. twee uurtjes. Ja. En ja. Uh, wat onze reguliere uitzending betreft, Tot woensdag. Dag. Dag.